Gert Gruuk met het NOS-journaal. In de kunsthal in Rotterdam is een kunstroof gepleegd. Volgens de politie zijn er enkele schilderijen gestolen... maar het is nog niet bekend om welke werk het gaat. Ook wil de politie niet zeggen hoe de dieven zijn binnengekomen. Vanwege het twintigjarig bestaan van de kunsthal zijn er twee grote tentoonstellingen. Er is een expositie met bronzen beelden... en een tentoonstelling met avant-gardistische schilderijen... van een aantal topkunstenaars onder wie Picasso, Van Gogh en Mondriaan.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooije van de ANWB. In heel Nederland staan er nu 40 files. Dit zijn de bijzonderheden in de Randstad. In de kop van Noord-Holland op de A7 vanaf de Afzuidijk naar Horen... is de weg afgesloten bij Wieringenwerf. Zo'n ongeluk gebeurt met een viertal personenauto's. En de weg blijft in zuidelijke richting voorlopig dicht. A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 8. En op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk oosten en het Knopend Raasdorp 10 kilometer... A12 naar Den Haag, tussen Blijswijk en het Malieveld, 17 kilometer. Ze hebben daar problemen met de verkeerslichten bij het Malieveld in Den Haag. Blijkbaar blijven die te lang op rood staan voor het verkeer vanaf de A12. A29 richting Rotterdam, tussen Oud-Beijeland en Barendrecht, 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat fijn zeg. Eigenlijk zou ik uh, vanavond naar zijn concert gaan in Paradiso. Helaas is dat een paar weken geleden geannuleerd. En is dat verplaatst naar februari. Maar ik ga hem zien hoor. Ryan Shaw, Evermore op CFM. En daarvoor uh, Rock the Night. Van uh, Europe. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. De, de, de, de, de, de, de, de. Krediet, ja. Ik heb wel eens verteld dat ik hem thuis ook gewoon even luister soms, weet je Ja, dat heb je verteld. Dat ik hem op de telefoon heb, heb ik even op de bank zitten luisteren. Ik heb even in, de zitten, in de slaapkamer, heerlijk. toch? Het is bijna kwart over vier, het is uh, de veertiende van oktober. En vandaag in Zandvoort de Café Koper Auto Puzzelrit. Het is een puzzeltocht door de regio die je aflegt met de auto. En op dit moment is ook bezig in de protestantse kerk. Ongeveer tien minuten geleden gestart een pianoconcert van Regina Obrink. De is vijf euro... En ook kun je nog steeds kijken naar de zandsculpturen. We liepen weer langs voor de honderdste keer. En wat ik me afvroeg, hoe, blijf, hoe lang blijven die dingen nog staan? Ik denk dat ze weggericht zijn. Nou ja, ze staan er nog steeds. Ja. Ik heb geen oh. idee. Oh, tot november. Oh, tot november. Uh, uit betrouwbare bron. Uit betrouwbare bron. Oké, okay, tot november blijven die zandsculpturen oh, staan... We feliciteren Basiel Lammers en Karin Kieft. Ze is namelijk getrouwd. Nou, gefeliciteerd. En we hebben een aantal nieuwe bewoners. We feliciteren de kerstverse ouders van Jezebel, Lola, Rosé, Boekel... Kira van Dijk, Lorelei, Margaretha, Petronella, Kronenburg. Jezus. En we feliciteren Judith Hofland met de geboorte van Evardus. Even moet je nagaan, als je bij Ikea bent en je hebt een kind die zo heet... Loreal, Margareta, Petronella, Kronenburg. Hoezo bij de Ikea... Nou, bij Smallland opgehaald worden. Oh, zo ja. Zij zijn we zijn weer bezig. Lagerlijn, maar geëte Petonelle, Krodenberg. opgehaald worden uit Smallland. Ja, blijft bezig? En zet 27 oktober even in je agenda. Want dat is namelijk de nacht van de nacht in Nederland... en dus natuurlijk ook in Zandvoort. En uh, deze actie die vraagt aandacht voor de vele lichten die in de nacht aanstaan... waardoor het nooit echt meer donker is. Daarom doe je 27 oktober al je lichten uit. Een tipje van mij, ga naar het strand. Oh. Ik heb een paar jaar geleden heb ik dit meegemaakt. dus ook de nacht van de nacht. Het wordt al een tijd gehouden. En ik was toen op Texel op vakantie. Nou, het is echt al, ik denk al 6, 7 jaar geleden. En toen stonden wij op het strand. En dan kon je de licht, uh, het licht zien waar bijvoorbeeld Den Helder was. Waar uh, Den Burg was. En heel mooi om te zien. Dus een tipje van mij. Ga je naar het strand. En kijk, uh, kijk zeg maar, de, de, de, de, de kant naar Haarlem op, zeg maar. Dan zie je boven Haarlem waarschijnlijk een uh, mooie uh, lichte gloed. Het is echt heel erg grappig. Moet je maar, uh, moet je maar kijken. Goed, CFM Zandvoort. Uh, ik heb gisteren wel een leuke doken gezien op Eredivisie Live... namelijk van Queens Park Rangers. Ik ben een groot voetbalfan. En Queens Park Rangers, die is een uh, paar jaar geleden... ging het heel slecht. Financieel ging het heel erg matig. En uh, toen is het bedrijf overgenomen door twee Indische zakenmannen... En te dienen is het heel erg goed gegaan. En uh, zijn ze nu onder andere in de uh, Premier League. Is, ze hebben allemaal grote spelers. Maar die doken was heel erg leuk om te zien. Omdat het, uh, de opbouw van die club dat steeds beter ging was uh, daarin te zien. Dus dat was heel erg leuk. Nou, oh, speciaal misschien nu. Jij hebt nog in tv gekeken, denk ik? Nee, ik heb maar twee aangehakt Nee, heel goed voor je ogen. Je ogen zijn ook weer helemaal rond. Helemaal niet vierkant. Ja, goed, hè? <laughs> ik zie hem stand voor het met de nieuwe van One Direction. Live while we are young. 9. Zie er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 Boy. Ik vind het zo'n goed liedje, hè, dit. En Gold vind ik sowieso goed. Bijna alles wat hij heeft gemaakt vind ik heel erg goed. Ja, even een oproepje wat ik, wat ik vond in de krant. Want de, de vogelbescherming roept mensen op... die een dode vogel vinden uh, om dat te melden. Want in Duitsland zijn er een paar maanden geleden... namelijk honderden duizenden vogels gestorven door een virus. Dat uh, wordt door muggen overgedragen. Vooral merels werden getroffen... En uh, dat kan in bijzondere gevallen ook overslaan op mensen. Uh, de vogelbescherming spreekt dat tegen op eigen site. Uh, meldingen kunnen wel naar Dutch Wildfire Health Center. En dat is um, onder andere via de vogelbescherming.nl. Daarvoor voor meer informatie, dus als je een vogeltje vindt, laat het weten aan de vogelbescherming. En dat gaat hoofdzakelijk over merels. Pas uh, gaat hij goed? <laughs> ja. Oh, hij gaat even een andere plek zitten. Hé, hey, uh, hey, Holleder heb je denk ik ook niet gezien, hè? Uh, nee. nee. Ik heb wel een hele mooie foto van Holleder. Wat dan? Ja, op de, de chat die we hebben. <laughs> niet gezien? Nee, is me niet opgevallen. Ah. Maar ja, uh, Toen, ik heb wel het wel, wel. even gekeken. Het was niet, ja... Hij zegt van het begin, ik ga op alles antwoorden. Uh, op alles eerlijk antwoorden. En als ik niet eerlijk ga antwoorden, dan zeg ik het gewoon niet. Oh, oké. Okay. En uh, dat deed hij ook. En er was ook een... Uh, uh, Twan Huis, de interviewer, die zegt ook van... Wat heb jij met de 40 miljoen gedaan die je hebt gekregen... voor uh, de ontvoering van Heineken? Van Heineken? Ja. Zegt hij, ja, dat is allemaal verbrand op het strand. Ja. Tuurlijk, dat kan toch niet. toch zonde? Maar ja, tuurlijk, maar je gelooft toch niet dat het 40 miljoen is verbrand op het strand? Is ze ja. toch ja. ooit wel ergens iets hebben verstopt? Tuurlijk. Misschien via vrienden? En dat vond ik een hele raar opmerking. Maar het was wel heel erg interessant, hoor. Goed, zometeen nemen we even wat regennieuws door. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? En dit is Justin Timberlake.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 Sure feel good to me it Sing it one more God. time It feels like something's heating up yeah. Can I leave my shoes? Ladies I don't know what I'm thinking yeah, about Yeah, thinking yeah, yeah, yeah, It feels like something's heating up oh. Can I leave my shoes? Ladies yeah. I don't know what I'm thinking about Sorry, with you? Gentlemen, good night Ladies Good morning Oh, wat is hier weer bij zeg. Wat ben je toch weer Justin? Justin Timberlake. Signorita het CFN. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En met wat regennieuws, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. De gemeenteraad van Zandvoort heeft dinsdagavond niet gestemd over de knellende parkeernota. Na uren debatteren leek het besluit in zicht, maar op het laatste moment trok de VVD zich terug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek nog maar eens wat voor hoofdpijn dossier het is. Het was de bedoeling dat er knopen werden doorgehakt, omdat er eindelijk duidelijkheid komt voor de dorpsbewoners. Vooral de 2400 personen die de handtekeningactie van de anti-parkeerregime Zandvoort hebben ondertekend. Maar in plaats van een definitief oordeel te stellen besloot een raadmeerderheid onder leiding van de VVD... de grootste partij het besluit uit te stellen. De VVD-fractie vond het niet het juiste moment om te besluiten. Wanneer gaan ze nou eindelijk een keer wat doen, hè? Ja. want niemand is er tevreden mee. Nee, echt, maar hè? ze veranderen er niks aan. Ja, ik weet niet, wat ze allemaal aan het doen, dan? Ja. Nou, dat zou, ook, dat zou ook wel meevallen, maar... Uh, ja, ik weet niet, wat, ik weet niet wat, de wat, de wat de problemen zijn. Ze hebben natuurlijk een aantal jaar geleden hebben ze dat veranderd... Ja. Alleen, uh, ja, ja, misschien hebben andere, andere dingen wat meer prioriteit. Dat kan ook, natuurlijk. Ja. Nou, ah, dat mag wel wachten wat er gaat gebeuren. Ja. Zandvoort en ook Haarlem krijgen zo'n 2 miljoen euro voor het Europees Sociaal Fonds om langdurig werklozen aan werk te helpen. De subsidie richt zich op oudere werkzoekenden, werkzoekenden om zonder uitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Nou, ah, een goede actie. Ja. ja, zeker weten. Het dat is wel belangrijk dat er, uh, dat er wordt geïnvesteerd daarin. Ja. Helaas stopt Duinrand Bibliotheek in Vogelenzang definitief ermee. Er was al tijden sprake van dat de bibliotheek zou sluiten... maar mede door een handtekeningactie van de achtjarige Gus en zijn vriendjes... werd er nog gekeken naar een alternatief... Wel willen wethouder Cultuur Don Bruggeman en bibliotheek, Derek, uh, directrice, directrice Erika Vosmeijer... aan wie de jongens de hand, uh, honderden handtekeningen woensdag aanboden... dat er een brede schoolbieb komt. Dat er in de school een uh, soort van bibliotheekje wordt gebouwd. Dat het in dat de boekcollege van de basisschool, de Paradijsvogel, wordt uitgebreid. In de Houtensraad in Zandvoort zijn er in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen opgepakt omdat ze ervan worden verdacht beveiligingsmedewerkers van de horecabedrijf te hebben mishandeld en bedreigd. Even een stapper van 26 jaar. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De ander is 18-jarige inwoner van Deventer. Waarom de mannen mot kregen met beveiligers is onduidelijk. Gaan we even kijken naar wat de mensen twitteren in Zandvoort. Uh, onder andere Ed Challe Holkamp. Die is echt lekker uitgewaaid op het strand van Zandvoort. En even wat gedronken bij Thalassa. Ze heeft een hele mooie foto geplaatst. Dat ze wel binnen zit, want het regent behoorlijk buiten. Meijer aan Zee, die twittert... Meijer aan Zee is geopend tot 21 oktober... en u kunt bij ons binnenvallen voor een warme chocomuil met rum en gebak. Nou, dat klinkt lekker, hè? Zeker weten. het. Ed Bo Hermsen, die twittert... We zijn er, we zijn er. Mama, even een kaart halen voor parkeren en dan naar binnen. Hashtag Zandvoort. <laughs> waar, waar je plezier in hebt. Uh, Ad Haak. Ad, Ad in Den Haag. Daar gaat Bas in Den Haag het circuit op. De eerste keer in een Ferrari. Het is nu al een topdag. Heer Zandvoort. Dus iedereen vermaakt zich natuurlijk op het uh, circuit. Het Lonneke Broekhuis. Hotelgeboek. Lekker weekendje weg. Samen met Ad Oostijs. Heer Zandvoort. Stel je voor dat je een weekendje weg bent. Hé? Ja, Zandvoort. En regen. Met die regen. Dan word je er ook niet heel erg vrolijk van. maar Ehm... Het... Ja, nou, dat, hebben we al, dat hebben we al behandeld. Oh. Hij zegt, uh, Dolf Schumann is een wijkagent hier in Zandvoort. Die zegt, bedankt voor alle retweets en meezoeken uh, vermissen... naar uh, de Mohamed Rikraoui. Hashtag top, Dankjewel. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, uiteindelijk goed gekomen. Dus dat is wel heel erg uh, goed nieuws. En als laatste, uh, gasvrij Spaans tapasrestaurant in het centrum van Zandvoort. Aan zee, goede keuze, mede door de goede recensie op hashtag INS. Juist. ZFN Westkust weerbericht. Even kijken het weerbericht. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om de buien. Gelukkig is het nu even droog. Uh, en de westbouwen kunnen gepaard gaan met onweer. De wind waait vanuit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur stijgt met maximaal 12 graden. Morgen... Schijnt ook geregeld de zon, maar er vallen ook nog steeds buien. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Morgenavond en dinsdagnacht overheerst de bewolking en valt er buien geregen. Mooi hè, bui-geregen. Zomer of winter, altijd weer ZFM. so much that we need to share so send I'm right.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 I'm bell. the Van God was terug op aarde, man. Zelfde boodschap, zelf.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 Op de A1 naar Amsterdam, tussen Naarden en Diemen in totaal 8 kilometer nog. De A7 vanaf de afzuidijk naar Horen, die is bij Wieringenwerf nog dicht door een ongeluk. De A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 8 en dat zet de richting Den Haag. Die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Bij het Manieveld staat nog 2 kilometer. De N14 vanuit Leidschendam naar Den Haag, daar staat tussen de A4 en Voorburg 2 kilometer. En op de N469. GELUIDEN.